Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam is vandaag een nieuwe terrorismeverdachte opgepakt. De politie wil er alleen over kwijt... dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Bij hem thuis in het centrum van Rotterdam zijn computers in beslag genomen. De zaak staat los van de vier terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam omhoord werden aangehouden. In datzelfde onderzoek zit ook in Duitsland iemand vast. Er is niets bekendgemaakt over de plannen die die mannen hadden. De verdachten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. De Belgische politicus Theo Franken mag voorlopig zijn huis niet uit... omdat hij een poederbrief heeft geopend. Experts onderzoeken wat er in die brief zit. Franken laat weten dat zijn gezin ergens anders is ondergebracht. Hij denkt niet dat er antrax in de brief zit. Theo Franken was tot voor kort de Vlaams nationalistische... nva staatssecretaris van Asiel en Migratie. In Vlaanderen is hij erg populair, maar tegelijkertijd krijgt hij veel kritiek... over zijn soms harde uitspraken en zijn asielbeleid. Van de vier mensen die zijn aangehouden voor een steekpartij bij een discotheek in Rotterdam blijft één verdachte langer in voorarrest. Bij de steekpartij raakte vrijdagnacht twee mensen ernstig gewond. Eén van hen moest op straat worden geopereerd. In België zijn twee kernreactoren die lagen wegens technische problemen, morgen weer in bedrijf. Het zijn de reactoren Doel 4 en Tiange 3. En daarmee leveren vier van de zeven reactoren weer stroom. Tiange kan ook weer gaan draaien... maar de werkzaamheden daar zijn nog niet afgerond. Dan nog het weer. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of tien. Tijdens de jaarwisseling blijft het bewolkt en kan er wat motregen vallen.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 A afternoon. 7 na 4 uur, Zandvoort nogmaals een middag En welkom bij Zalvert op zaterdag, op de zaterdagmiddag... en op de maandagmiddag te beluisteren bij SIEFM. wat het mooie is, het begint al weer een beetje schemerig te worden... hier in Zandvoort. En dan uh, die zonnige plaatdrij van Baltimore uit de jaren 80. Best een leuk effect, hoor. de Tassan Boy. Zo aan het begin van het derde en laatste uur met uiteraard weer...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 Zo, dit tweede plaatje in het derde en laatste uur van Sanford op zaterdag.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 to sing it out loud so see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 hun prestatieloop voor het goede doel. De kunstlijn, kinder jong en oud van alle sportieve niveaus liepen mee. Tot zover het jaar over. Nou, we hebben er nog eentje. De oliebollenkraam van Harry Oliebol is overgenomen door Alan Berg. Ja, klopt. Dat, dat, dus we moeten voor Harry weer een. gewoon een, een, een, een, een, een gewone achternaam gebruiken, denk ik. Fase. Harry Fase. Harry Fase. Geen, geen Harry Oliebol de, meer. De man van weinig woorden. Hè? Zo is dat maar zo. Hij heeft, heeft het wel heel lang gedaan, hè? Heel lang. Heel lang.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 ja, heerlijk. Hoe is je week geweest? Goed, goede kerstdagen. We hebben veel, gegeten. Veel gegeten. Ja, ik zie het daar. Maar je wat komt daar nou in een keer binnenlopen? Maar het is hem toch echt. Ja, ja, ja. Ja, dus dat kunnen ze allemaal zien op de webcam. Trouwens, Daar Kan je live meekijken. Zo, zo meteen een entertainment voor jou. Wat ga je daarin allemaal doen? We gaan twee artiesten bellen, waaronder Michael Noben en Nick Brinkhuis. En beiden hebben ze het over een nieuwe single. Michael Nober die hebben dus over zijn nieuwe single uh, ja, zijn, of, uh, Mijn Stoutste Dromen. Oh? Ja. Zo? Ja. <laughs> en uh, Nick Brinkhuis die hebben het over Jij laat me leven. Dus ja, Stoutste Dromen, jij Laat Me Leven. Ik ken die combinatie wel. Uh... Ja, nee. Uh, nou, misschien een goede kerstgroep. Uh, dus, uh, <hijen> ja, nieuwjaars. We gaan het meemaken straks om vijf uh, om uur. Leuk!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 Nou, wij hebben het uh, jaaroverzicht gedaan. Heb je er nog wat uh, van mee kunnen krijgen? Of was, was je onderweg naar de studio? Nee, ik was onderweg naar de studio. Dat, dat, dat dacht ik ja. al. Nou, we hebben het jaar 2018 uh, doorgenomen. Met dank ook aan de Salvoortse Courant. Nou, eh, en jij bent ja. weer heel fijn het woord geweest vandaag, uh, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. Er moet nodig iets gesmeerd worden. Ja, dat dacht ik al. <lacht> wij smeren in uh, zeggen van uh, tot er volgend jaar. Dan zijn we er weer. Ja, dit jaar doe ik er niet meer. Hoor. Dit, jaar, nee, dit jaar stoppen we ermee. Volgend jaar gaan we weer dus, opzetten. Nou, in ieder geval, als je aan de nieuwjaarsduiken meedoet, Fred. Doe je eraan mee of niet? Uh, jij? Nee, nee ik, sla... <risas> ja, ik sla dit jaar een keertje over. Maar een graadje of zes of zo het zeewater. Ja, nou, ja. Dus, ik, uh... ik wacht eventjes tot, uh, tot de graad of twintig. Uh, ja, of 20 is beter. Nou, met die klimaatverandering zit dat wel aan te komen. <sje> ik wou zeggen, ja, maar ja. zo vaak hebben we het nog niet meegemaakt... volgens mij, 20 graden hier. Nee, nee. Uh, Zeewatertemperatuur ja. dan, hè, hebben we het over. Ja, klopt. Dus, nou, veel plezier zometeen, Fred. Ja, dankjewel. En wij zijn er volgend jaar weer. Ja. Tot volgend jaar. Oké, dag.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 ZFM wenst u allemaal fijne dagen. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en...